Historicus Bart van der Boom heeft de Libris Geschiedenisprijs gewonnen. Zijn boek Wij weten niets van hun lot, gewone Nederlanders en de Holocaust... was volgens de jury het beste historische boek van het afgelopen jaar. De jury onder leiding van oud-journalist en burgemeester van Hilversum Pieter Broertjes... noemt het boek actueel en prikkelend. Van der Boom ontkracht de mythe dat Nederland in de Tweede Wereldoorlog bestond uit een volk van daders. Voor zijn onderzoek gebruikte hij 164 dagboeken die Nederlanders tijdens de bezetting schreven. Het boek van Bart van der Boom werd gekozen uit 320 inzendingen. Aan de prijs is een bedrag van 20.000 euro verbonden. Zo direct een gesprek met de winnaar in Met het Oog op Morgen.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 In Charleroi heeft de Belgische politie een gewapende man... die zijn huis dreigde op te blazen, gearresteerd. De verdachte hield zich urenlang schuil in zijn woning... vlakbij het voetbalstadion. Daardoor moest de wedstrijd Charleroi-Anderlecht een uur worden uitgesteld. De straten in de omgeving van het stadion waren de hele middag afgesloten. Buurtbewoners moesten binnenblijven. Rond zes uur vanavond overmeesterde de M.E. de man. Waarom de man zijn woning wilde opblazen is niet duidelijk. Het zou gaan om een drugsverslaafde... In de onderste regionen van de eredivisie heeft NAC Breda afstand genomen van VVV. De wedstrijd tussen de hekkensluiter VVV en de club uit Breda eindigde in 4-1 voor NAC. Die uitslag stond na 45 minuten al op het bord. Na rust werd het in Venlo niet meer gescoord. NAC, dat deze week trainer Karelsen ontsloeg, stijgt daardoor naar de 16e plaats en haalt Willem 2 in. De Tilburgers verloren in Den Haag met 2-0 van ADO. En de derde wedstrijd van vanavond ging tussen NEC en Roda JC. En die eindigde in 0-0. En dan het weer. Vannacht op veel plaatsen lichte tot matige vorst. Hier en daar kans op wat mist. Morgen zonnig en droog. Het is met 9 graden wel aan de frisse kant. Na het weekend overwegend bewolkt. Met later in de week kans op regen. Dit was het NOS Journaal.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 Buiten is het 1 graad. Binnen zit Max van Wezel. Vlak voor de zomervakantie wilde de Partij van de Arbeid nog... dat Nederland uit het JSF-project stapte. Nu ze weer in de regering komt, vindt de PvdA... dat Nederland aan de ontwikkeling van de straaljager moet blijven meewerken. De JSF schijnt erg wendbaar in de lucht te zijn. Maar het toestel zal nooit zo wendbaar worden als de Partij van de Arbeid. De andere partij, het CDA, had het over zijn drie O's vandaag. Nou, Wij hebben allemaal onderwerpen die beginnen met een B. Zoals het onderwerp Buma, het onderwerp Een Boekenprijs... het onderwerp bluff, het onderwerp Birma, het onderwerp Berlijn... en het onderwerp Een Bokser. De Libris Geschiedenisprijs, u hoorde het net in het NOS Nieuws... ging naar een onverwachte winnaar, Bart van der Boom... geschiedenisdocent aan de Universiteit Leiden. Hij versloeg grootheden als professor Henk Wesseling... en ik spreek straks met de laureaat. Het CDA nam vandaag in elk geval voorlopig afscheid... van zijn bestaan als partij in het centrum van de macht. Fractieleider Sibon Buma straks... over een dagje zelfkastijding in de Rotterdamse doelen. Het voormalige Birma, het heet nu Myanmar... leek eindelijk een soort van democratie te worden... maar het is weer misgelopen. Meer dan 100 doden vielen er bij religieuze twisten... tussen moslims en boeddhisten. Oekraïne gaat naar de stembus... Een van de uitdagers van president Janukovic is wereldkampioen boksen Vitali Klitschko. Aandacht voor deze vorm van Forza-Oekraïne. En geen enkele stad ter wereld kent zo'n bewogen verleden als Berlijn. Hoofdstad van het Duitse Keizerrijk, maar ook van Hitlers Derde Rijk van 1945 tot 1990 gesplitst in West en Oost. Nu is het het centrum van leuke Vietnamese restaurantjes, hippe bars en. ...trendy disco's. Gesprek straks... ...over een stad die bekend staat als... ...arm, maar sexy. En wat muziek betreft... ...de Hansa Studio... ...nou, dat is voor Berlijn wat Abbey Road voor Londen is... ...in die studio vlak bij de plek... ...waar de muur heeft gestaan... ...nam David Bowie een album op Iggy Pop ook eentje... ...en U2 maakte het album... Achtung Baby. Alle muziek in deze uitzending heeft te maken... ...met die legendarische Hansa Studio... Maar eerst de zelfkastrijding van de Christen-Democraten en al het andere nieuws van vandaag. Zaterdag, 27 oktober. We zijn een D66-light als het over Europa gaat... en een economisch light als het over VVD gaat. Jullie draaien echt om alles. Of het om de langstudeerpoeten gaat... of het gaat om regeren met wie wel en wie niet. Dat is het imago waar we mee kampen. Of we het leuk vinden of niet... meneer Samson heeft de laatste 14 dagen net zoveel zetels erbij geschoord... dan het hele CDA nu in de Tweede Kamer groot is. Je moet tot de verbeelding spreken. Ja, aan het adagium van Jack de Vries, de voormalige spindokter van de partij... om nooit in een vlek te wrijven... hebben de CDA-leden totaal geen boodschap meer. Op het partijcongres in Rotterdam vielen harde woorden. De commissie die de verkiezingsnederlaag onderzocht... kieperde zonder scherne een zout in de diepe wond. Als je als partij zelf niet goed meer weet waar je voor staat... dan moet je niet verwachten dat een ander op je gaat stemmen... Commissievoorzitter Ton Rombouts en partijvoorzitter Rut Peetoom... zijn eensgezind over de uitstraling van het CDA. Flets, vlak, kleurloos en niet onderscheidend. Onduidelijkheid met oneenigheid met onbekendheid. Onze lijsttrekker was relatief onbekend. Is ook relatief onbekend gebleven. Om er weer bovenop te komen, moet er een heilig huisje sneuvelen. Die kerkelijke rituelen die we in onze partij hebben gebracht... die moeten we in de kerk tot stand brengen en niet hier. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie is die... gaat de strijd aan met de verkeershufter. Zo'n duizend automobilisten trekken zich werkelijk niets aan... van de verkeersregels. En ze zijn makkelijk te herkennen. Op de vluchtstrook rechts inhalen en uh, vlak voor je gaan remmen... en dat soort dingen allemaal. En, uh, echt, echt hufterig gedrag, zeg maar. De noodvaren overtreders krijgen soms tientallen bekeuringen per jaar... zonder ervan ooit onder de indruk te raken. Minister Opstelten wil ze harder gaan aanpakken... en hij krijgt steun van de politie. Nou, die maatregel is bijvoorbeeld het innemen van het rijbewijs... maar misschien verliest iemand ook wel zijn auto. Silvio Berlusconi kan maar niet wennen aan het idee dat hij de cel in moet. De oud-premier van Italië werd gisteren veroordeeld tot vier jaar cel voor fraude en belastingontduiking bij zijn mediabedrijf. Berlusconi vindt dat met zijn veroordeling de democratie is overgenomen door de rechters. La nostra non è una vera democrazia. Oggi è piuttosto una dittatura dei magistrati. È una magistratocrazia. Gelukkig heeft een media tycoon het voordeel dat hij zijn eigen programma's kan gebruiken om zich te verdedigen. Berlusconi belde vanavond dus eventjes met zijn eigen televisiezender om te zeggen dat dit een politieke veroordeling is. En dan het weer. Terwijl bij sommigen van u de mugbulten nog zullen jeuken... als nawee van de late zomer, hebben de strooiwagens alweer gereden... en was het in Duitsland krabben geblazen. Vetterchen Frost had in de Schweiz laut aan die türe geklopt. Gisteren lag Nederland nog onder de bewolking. Daarna klaarde het vanuit het noorden op. Toen de Noordpool-lucht Gelderland binnenkwam. Dat auto van Schneefrei fegen. En dat, obwohl het nog nog spätsommer was. Seit de nacht had het vooral im oosten Deutschlands kräftig geschneit. Goedenavond, weer Blijft verbazen. Op enkele dagen tijd gingen we van late nazomer naar vroege vrieskou vanochtend. Schnee in oktober. Dat gebeurt dus nu alle 30 bis 40 jaar. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. En waar u ook om moet denken de komende tijd, dat zijn gladde bruggetjes. Vooral dit soort houten bruggetjes, die waren vanochtend spekglad. En dat kan ook vannacht weer gebeuren. Niet alleen is het de nacht waarin de winter dus is ingetreden, maar het is ook de nacht van de geschiedenis met een groot feest in het Amsterdamse Rijksmuseum... waar traditioneel dan ook de Libris Geschiedenisprijs wordt uitgeraakt en rijkt. En dit jaar is de winnaar Bart van der Boom voor zijn boek... Wij weten van niets, gewone Nederlanders en de Holocaust. En hij is aan de lijn, meneer Van der Boom. Gefeliciteerd hoor. Dank u wel, dank u wel. Het, het boek heet Wij weten niets van een rond, overigens. Oh, en wat zei ik? Wij weten van niets... En het gaat over gewone Nederlanders die helemaal niet konden vermoeden... wat er met de Joden ging gebeuren in de oorlog? Nee, het gaat, het, het, de stelling van het boek is dat uh, mensen, gewone mensen... weliswaar allerlei sombere vermoedens hebben... over wat er met Joden in het Oosten gebeurt. Maar dat ze zich uh, de werkelijkheid van Auschwitz en niet kunnen voorstellen. U, u heeft dat ontdekt aan de hand van het lezen van ik mein, 164 dagboeken van gewone ja. Nederlanders. Hoeveel ja. werk was dat en wat kun je eruit opmaken uit die dagboeken? Nou, het, was, het was veel, maar uh, heel bevredigend werk. Wil, het zijn tienduizenden pagina's uh, dagboek, maar dat is natuurlijk een heel erg interessant genre. Uh, het, het is een fantastische bron, omdat het je precies terugbrengt naar, naar uh, het moment van toen. En naar het, het denken van mensen toen. Uh, dus mensen schrijven gewoon s'avonds op wat ze overdag hebben meegemaakt en wat ze daarvan uh, vinden. Uh, mensen schrijven veel over de Jodenvervolging. vragen zich ook geregeld af... Uh, wat de bedoeling ervan is, waarom de Duitse Joden deporteerden, wat er allemaal uh, gebeurt. En daaruit kun je dus vrij goed afleiden uh, dat ze zich uh, niet goed kunnen voorstellen dat je al die mensen uh, naar Polen zou vervoeren om mm. ze daar in een soort doodsfabriek uh, te sturen. Mm. Wat niet zo vreemd is, want dat kunnen wij ons nog steeds niet zo heel goed voorstellen. Nee, nee dat is ook een beetje... Um, er is natuurlijk een hele discussie uh, geweest de laatste jaren... tussen de aanhangers van Louis de Jong en Hans Blom... het boek van Chris van der Heijden. Uh, ja. Waren de Nederlanders goed, waren de Nederlanders fout? Uh, zaten ja. ze in een soort grijs gebied in het midden? Wat is ja. uw bevinding? Wat is uw conclusie? Nou, ik denk dat... dat, dat uh, kijk, de, de, de, eerste, de afgelopen 20 jaar een heel cynisch... een heel gitzwart beeld over gewone Nederlanders... Zeker ten aanzien van de jodenvervolging. Omdat het overheersende beeld is dat iedereen best wist wat er met de joden gebeurde... maar dat het mensen niet interesseerde. Uh, dat is een ongelooflijk sombere voorstelling van zaken die bovendien heel onrealistisch is. Als je naar dagboeken kijkt dan zie je dat mensen zeer met joden meeleefden. Die jodenvervolging heel hoog hadden zitten en daar heel boos over waren. Maar dat ze zich maar half realiseerden wat er gebeurt. En dat verklaart in belangrijke mate om omstanders gehoorzaam blijven en waarom er weinig verzet is. En dat valt allemaal uit te maken op... uit het prijswinnende boek... Wij weten niets van hun lot zoals het echt heet. Gewone Nederlands en de holocaust. Mijn felicitaties, meneer Van der Boom. Dank u zeer. Een leuke avond nog. Dank u. Ondanks het onderwerp. Dit weekend is het feest in Berlijn. Dat... Het was de hoofdstad van Duitsland in de tijd... die in het boek, wij weten, niets van hun lot wordt beschreven. We gaan het daar straks over hebben. De stad bestaat namelijk 775 jaar dit weekend. En daarom draaien we ook alleen muziek. Die is opgenomen in de beroemdste studio van Berlijn. De Hansa Toon Studio. Wat Abbey Road is voor Londen... dat is de Hansa Toon Studio voor Berlijn, zeg maar. En een van de bands die daar een album opnam... is de Zeelse groep Bluff. Het gaat om het album... Alles blijft anders uit 2011. De toetsenist van Bluff, Bas Kennis, goedenavond. Ja, goedenavond. Eh, Ik zei daarnet, eh, die Hans-Atoon-studio is voor Berlijn... wat Abbey Road voor Londen is. Is dat ja, een absoluut. rake vergelijking? Ja, nee, zeker. zeker. Dit is uh, het absolute meest uh, legendarische studio uh, van, van Duitsland... En zeker door zijn historische lig ligging daar, zo tussen, tussen Oost en West-Berlijn, uh, aan de muur. Is, uh, ja, daardoor heeft die, uh, die studio heel wat, uh, uh, ja, wat faam uh, uh, gekregen de afgelopen jaren. Want waar ligt hij precies in Berlijn? Um, ja, hij ligt... Eigenlijk, um, uh, aan de Amhalterstrasse ligt hij volgens mij en dat is precies op de grens tussen Oost en West-Berlijn. Dus in de jaren zeventig toen daar bands opnamen, dan konden ze vanuit uh, de Hans Atoon Studio 2, konden ze via het raam, konden ze de, de, de soldaten zien uh, paraderen langs de muur. Dus dat was wel een, uh, een, hele, ja, een hele politiek geladen uh, omgeving. Wie vind jij zelf de grootste artiesten die daar albums hebben opgenomen? ja, nou ja, David Bowie heeft er natuurlijk drie opgenomen, de de, de Berlin Trilogy die uh, die heel uh, heel bekend zijn, uh, maar Eigenlijk is onze, onze grootste referentie Actung Baby van, van U2. Dat is toch wel uh, een van de meeste werken van U2. En, en wij kijken als band ook altijd met een, een schuin oog naar wat die band uh, allemaal doet. Dus uh, dat is best een voor, uh, voorbeeld voor ons. Dus was het ook wel heel uh, een hele uh, mooie ervaring om in dezelfde studio een plaat te kunnen opnemen. Even los van die aparte ligging van de studio en dat U2 mm -hmm. er heeft opgenomen. Wat is er technisch bijzonder aan die studio? Wat maakt hem zo goed? Ja, dit is nog niet eens zozeer dat, dat er technisch uh, zo ontzettend veel bijzondere dingen te vinden zijn. Er staat gewoon een hele goede uh, mengtafel uh, van de type waar uh, de meeste mensen uh, prima mee uit de voeten kunnen. En het is een, een mooie ruimte. Uh, het gaat toch echt voornamelijk om die, om die ligging. En het feit dat uh, ja, op de benedenverdieping heb je de Meisterzaal. En dat is een, een, een vrij grote hal waar vroeger ook uh, allerlei dansfeesten georganiseerd worden in, uh, na, tijdens nazi Duitsland. En uh, U2 heeft daar zijn, uh, het, het grootste gedeelte van zijn plaat opgenomen. En wij hebben daar jammer genoeg niet kunnen zitten, want wij, uh, wij, wij waren gewoon gebonden aan de studio zelf. En er heeft een wat kleinere opnameruimte. Maar goed, dat mocht de, de pret niet rukken. Wij zaten in de Hanza. Niet alleen Berlijn uh, viert feest dit weekend. Uh, Bluff ook, hè? We staan 20 jaar. Ja, klopt. Hoe wordt dat gevierd? Nou ja, we zijn het eigenlijk het hele jaar al aan het vieren. We hebben een uh, biografie uitgebracht. Uh, en we zijn, uh, staan uh, aanstaand weekend we in. Uh, dus, dus dat is zaterdag, de derde. Uh, november staan wij in de Ziggo Dome met een 20-jarig jubileumconcert. En Radio 2 hè, besteedt er morgen ook. Uh, ja, Radio 2 en... heeft ons uh, uitgekozen tot uh, de eerste winnaar van de, door, voor een nieuwe prijs. En dat is de Mijlpaal Award. En die hebben wij gewonnen. En daar zijn wij zeer vereerd om natuurlijk. Dan gaan we draaien van Alles Blijft Anders. Opgenomen in de Hansa-studio. Maan ja. en sterren. En gefeliciteerd met jullie feestje, Bas. Dank je. in de legendarische Hansa-toonstudio in Berlijn. Zo, de B van Boekenprijs gehad en van Bluff ook. Dan komen we nu toe aan de B van Buma, Siebrand Buma. Want de afgelopen verkiezingen, u weet het, liepen uit op het nederlaag voor het CDA. Een nederlaag van 21 terug naar 13 zetels in de Kamer. Nou, de partij heeft inmiddels onderzocht hoe dat zo heeft kunnen gebeuren... ...en de resultaten van het onderzoek werden vanmiddag besproken... ...op het congres in de Doelen in Rotterdam. Sibon Buma, goedenavond. Goedenavond, meneer Van Wezel. Welkom in de O van Oog op Morgen. Nou, hartelijk dank. Want de voorzitter van de onderzoekscommissie, Ton Rombouts... die vatte de problemen van het CDA vandaag samen in drie O's. Onduidelijkheid over de koers, oneenigheid over bijvoorbeeld die coalitie met de PVV... en onbekendheid van de nieuwe Kamerkandidaten. Een overzichtelijk lijstje, kunt u zich daarin vinden? Ja, ik vind het een rake typering die hij heeft gemaakt... Hij had kort de tijd, maar is toch wel echt, uh, denk ik, naar de kern doorgedrongen. En dat gevoel was hier op het congres ook aanwezig. We hebben die drie O's vandaag uh, in de media veel langs horen en zien komen. Maar we wilden nog een paar andere O's met u bespreken als het mag. Want wat opvalt aan het rapport van de commissie... is dat partijvoorzitter Peto en u uit de wind worden gehouden. Aan uw inzet heeft het niet gelegen, die verkiezingsnederlaag. Uh, mag je spreken van de O van de opgelucht? Nou... Ik zou toch vooral willen zeggen dat de, de kern is gevonden. En dan hoort die O er nog niet direct bij. Omdat het echt wel wat is wat er is gebeurd. Um, het is ook heel wat wat die commissie uh, opgeschreven heeft. Maar ik heb wel het gevoel dat de leden hier... nadat we deze dag hebben gehad, echt vooruit willen kijken. Dus dat is wel geen O... Maar dan in ieder geval de V van vooruit kijken. En is er een beetje duidelijkheid gekomen vandaag over of het nou fout was om die gedoogsteun van de PVV te accepteren of niet? Nou, wat uh, Tom Rombouts met zijn commissie denk ik wel heel goed heeft aangegeven, is dat het niet zozeer de beslissing zelf was die uh, de twee jaar lang oneenigheid heeft veroorzaakt. Maar veel meer dat daarna die oneenigheid is gebleven... en niet hersteld is. Dat hebben mensen natuurlijk ook gezien de afgelopen jaren. En dat hij niet alleen dat moment... maar het proces de afgelopen twee jaar heeft beschreven... daar zit, vind ik, toch de kracht van zijn rapport. Je moet het misschien over nog een vierde O hebben. De, de O van ontkerkelijking. Gisteren zei Maxime Verhagen... dat het CDA weer een brede volkspartij moet zien te worden. Maar... Kan dat eigenlijk nog samen, volkspartij en christelijk tegenwoordig... in het tegenwoordige Nederland? Nou ja, ik heb, ik heb zelf hier gezegd tegen het congres... de C is, voor, is niet zozeer een letter als wel een houding... hoe je in de samenleving staat. En het CDA spreekt iedereen aan op zorg hebben voor elkaar... oog hebben voor elkaar. Een samenleving die kracht heeft. En dat is iets wat voor iedereen van belang is. Los of je bij een kerk hoort of niet. En zo is het CDA in 1980 ook opgericht. En eigenlijk is dat hier ook weer heel erg bevestigd. Maar in een ontkerkelijk land in een geseculariseerd land, in een land waar je 80% niet meer eens weet... waar pinkster op slaat. Heeft het nog zin, die C? Nou, het gaat dus met name om, die, om een C die niet alleen is dat je christelijk bent... of dat een ander christelijk is... Maar die vooral mensen aanspreekt op een houding in de samenleving. En dat is veel breder dan dat. Vergeet niet dat ontkerkelijking al aan de orde van de dag was in 1980. Dit is een heel andere tijd. Het is 2012. Maar die waarden die uit het christendom voortkomen, misschien vager dan in het verleden, meer op de achtergrond, maar die zijn er nog wel. En heel veel mensen vinden dat belangrijk. Dat hoor ik voortdurend, dat horen mijn collega's ook. En ik merk het ook op straat, er is gewoon heel veel behoefte aan. Het kan ook de zee van moslim zijn, of de zee van Hindoe of de zee van Joods. Nou kijk, de, de Eigenlijk is dat bij de oprichting van het CDA al wel heel duidelijk besproken en beschreven. En eigenlijk geldt dat nu nog steeds. Die C, dat is een bron waaruit je put. Je bron, de bron is de christelijke achtergrond van Nederland. Nederland is gevormd uit het christendom, maar ook uit andere religies. Maar vooral die C is daarvan belang. En mensen die zich daartoe aangesproken voelen, zijn altijd welkom geweest bij het CDA. En eigenlijk is dat ook wel wat hier vandaag is besproken. Het is niet zozeer iets wat iedere dag hoeft te worden bevestigd. Maar veel, iets, me, veel meer mensen aanspreken op de vraag... ben je ben je er voor elkaar of ben je er alleen maar voor jezelf? Wacht je alleen maar tot de overheid iets voor je doet? Of neem je ook zelf initiatieven? En dat is waar het CDA voor staat. Dus het is ook best wel een dag geweest bij de CDA-leden... die verder zijn gegaan dan alleen maar de dagelijkse politiek. Maar ook echt waar staat het CDA voor? En ook in dat verband was het een belangrijke dag. En als Ton Romboud zegt, uh, ja, de drempel naar de niet-christelijke kiezer moet omlaag, kerkelijke rituelen, doe dat nou in de kerk, doe dat nou niet in een politieke partij, daar bent u het mee eens? Nou, ik merk heel erg dat dat per deel van het land uh, verschilt. En dat is ook wel weer bijzonder. In het zuiden uh, is dat bijvoorbeeld bij ledenvergaderingen veel minder dan wanneer een ledenvergadering in het midden van het land wordt gehouden. Dus dat soort verschillen zal je houden. En ik heb zelf ook gezegd, het CDA wordt ook eigenlijk bepaald door verschillen in het land. Door verschillen tussen noord, zuid, oost en west. En dat is alleen maar een kracht. En dat moeten we niet als ballast zien. En dat verschil zal je ook hierin blijven zien. Het CDA heeft de afgelopen jaren met ongeveer iedereen geregeerd waar je maar mee kunt regeren. Van de lijst Pim Fortuyn via D66 tot de Partij van de Arbeid en dan als gedoogpartner de Partij voor de Vrijheid. Het ging allemaal niet uh, ongelooflijk soepel. Dat is ook geanalyseerd in dat rapport Rombouts. Bent u jaloers als u ziet dat Samson en Rutte gewoon uh, binnen vijf weken elkaar van alles gunnen en uh, in no time een kabinet hebben gevormd? Nou, ik denk met name aan de gevolgen van wat ze afspreken. En als ik dan nu zo'n beetje naar buiten zie druppelen... dat zelfs de, de belofte van de VVD om niet aan de hypotheekrenteaftrek te komen... voor mensen die net een huis gekocht hebben... als zelfs die zo snel wordt verlaten... dan denk ik veel meer aan de mensen die geraakt worden... door de beslissingen die worden genomen... dan op het eventuele geluk van de twee uh, onderhandelaars. Maar bij het CDA was het altijd zwoegen en worstelen... en moeilijke compromissen sluiten. Ja, die twee nieuwe regeringspartijen zeggen gewoon... nou, we gaan elkaar de lol. Ja, dat is een beetje wat ze zeggen. Uh, ze gunnen elkaar de lol, maar de lasten komen bij de Nederlanders terecht. En ik ben ontzettend bang dat die vooral bij de middeninkomens terecht zal komen. En dat zijn nou net de mensen waar de Nederlandse samenleving op draait. Dus we moeten afwachten wat de conclusies zullen zijn... en wat voor een regeerakkoord ze zullen maken. Maar op dit moment heb ik wel vrees voor de gevolgen voor Nederland. Niet zozeer voor de onderhandelaars. Die zullen zonder meer gelukkig zijn dat ze te snel uit zijn. Maar dan is vooral ook de vraag, wat presenteer je dan? Heeft u zich uh, mentaal en geestelijk, meneer Buma, al voorbereid op de, de O van oppositievoeren? Ja, wat zijn er ontzettend veel O's eigenlijk, hè? En ja, die op, ja o en hoort, hoort zeker ook begonnen. bij. Ja, dan ga je er meer zoeken. Ja, nee. nee. Ja, nee, daarom. Ik ben daar de afgelopen dagen ook al mee bezig geweest. Maar inderdaad, de O van oppositievoeren hoort er ook bij. En ik heb je gezegd, dat is geen straf, maar het is een kans. Oppositievoeren hoort bij de normale uh, aard in de Nederlandse politiek. Het CDA heeft natuurlijk lang geregeerd. En inderdaad, ook hier de leden hebben gezegd van misschien wel zo lang... dat op een gegeven moment de C van compromis voorop stond... en niet meer de O van je onafhankelijke oordeel. Nou, wat dat betreft kunnen we nu weer naar onze eigen bron toe. En dat vind ik ook een, een kans in de politiek, en die zal ik ook grijpen. Het eerste eikpunt worden de gemeenteraadsverkiezingen van 2014... meteen gevolgd door de Europese verkiezingen dat jaar trouwens. Heeft het CDA nog wel genoeg tijd om zich daarop voor te bereiden? Of komen die verkiezingen veel te vroeg? Ja, dat is niet te voorspellen. Kijk, verkiezingen te, en te vroeg komen vind ik altijd een vreemde uitspraak... omdat een verkiezing er gewoon is. Begin 2014 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraden. En je merkt wel, het CDA is een partij die met name lokaal heel sterk is. En waar de mensen ook willen dat je luistert naar wat er in de gemeente gebeurt. En ik heb ook gezegd, Den Haag is er voor jullie. Jullie zijn er niet voor Den Haag. Dat geldt binnen het CDA, maar dat geldt ook voor Nederland. En als ik nu zie dat er een coalitie komt die toch weer vanuit Den Haag allemaal ellende op iedereen neerstort... dan zeg ik, dan is het ontzettend belangrijk dat er ook een partij is die kijkt wat dat in de gemeente, in de afdelingen, bij mensen thuis, allemaal teweeg brengt. Tot slot, kent u de O van optimisme nog, de O van opgaande lijn, de O van omhoog? Ja, en zo zijn er nog heel veel meer, maar die ken ik zeker, ja. Mag ik u bedanken voor dit gesprek? En die Heel graag de O van ook hartelijk dank.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 ZANG Oh! 2 1 van het album Achtung Baby. Opgenomen in de Hansa-studio in Berlijn, uitgebracht in 1991... en vergezeld van een prachtige videoclip... met allemaal van die Oost-Duitse trabantjes erin die rondreden. Etnisch gebeld in Myanmar, u weet wel, het oude Burma, heeft de afgelopen dagen aan tientallen mensen het leven gekost... Vandaag bevestigde de regering dat dorpen en delen van steden in de deelstaat Rakhine zijn verwoest. Het geweld richt zich tegen de Rohingya's, moslimminderheid in het verder boeddhistische land. Journalist en Birma kenner Minka Nijhuis zit hier. Welkom. Net terug uit Afghanistan, <tied> geloof ik. En weer onderweg naar Birma zonder twijfel. Nou, dat, dat zou ik het liefst wel doen. Maar ik heb nog even wat Afghanistan-verhalen af te maken hier. Dus. En nog even thuis. De laatste maanden hebben we ook uh, via jou vooral positieve berichten uit Birma gehoord. Toename van politieke vrijheid, begin van democratisering. En nu loopt het opeens mis en komen de berichten over etnisch geweld. Waar komt dat vandaan? Dat is zeker niet opeens. En nou, natuurlijk, voor ons op ja, eens. er was natuurlijk een reden om voorzichtig optimistisch te zijn. Maar een derde van het land bestaat uit etnische minderheden. En de spanningen zijn extra groot in het westen van het land, waar de minderheid moslims zijn, zogeheten Rohingya's. En die mensen zijn stateloos. Die worden in Burma niet erkend. Als staatsburgers hebben geen enkele rechten... en het geweld richt zich dus voornamelijk tegen hen. Zij worden gewoon gezien als ongewenste vreemdelingen... tegen wie je eigenlijk alles mag doen wat je wilt. En dat gebeurt nu dus ook. En Wat wordt hun kwalijk genomen door de meerderheid in Burma? Zij worden niet beschouwd als thuishorenden in Burma... hoewel de meeste van hen al decennia of generaties lang zelfs in Burma wonen. Uh, er speelt ook mee dat landschaars is in het gebied. En er is een enorme bevolkingstoename. Dus er, er is ook een economische... los van dat er etnische en religieuze discriminatie plaatsvindt... is er ook gewoon sprake van een economisch probleem om grond. Een gevecht om grond. Ja. Uh, even de religieuze kant ervan. Uh, de, de Burma is een boeddhistisch land. Zij zijn moslim. Rohingya's zijn moslim en het feit dat het geweld zich zo tegen hun keert... heeft zeker ook te maken met het beleid van de overheid... en, en vroeger dus de Goentha die een Burmaans nationalisme predikte. Dus impliciet of soms zelfs heel expliciet werd wel de boodschap afgegeven... dat de Burmaanse meerderheid die boeddhistisch was... toch wel enige treetjes hoger stond in de hiërarchie van de samenleving. En moslims moslim sowieso als mindere burgers werden beschouwd. En dat wreekt zich nu dus ook, nu er toch ook meer vrijheden komen... en mogelijkheden om te laten horen wat je vindt... Uh, gaan ook dit soort dingen openlijker opspelen. Want zeg maar, onder de dictatuur gebeurde dit ook, agressie... tegen die dorpen van de Rohingyas, maar we wisten het niet. Nou, het is zeker niet voor het eerst dat, uh, dat er geweld is tegen de uh, Rohingyas. Ook in de jaren, eind jaren 70 en jaren 90 heeft er een exodus plaatsgevonden. Maar ook van de kant van de Rohingyas komen er nu natuurlijk eisen... nu er iets meer vrijheden zijn, van wij zijn er ook nog... en, en wij hebben recht uh, om hier te zijn. Dus van beide kanten klinken de stemmen luider... In de internationale pers wordt het de hele tijd etnisch geweld genoemd. Ik, ik hoor uit jouw mond vooral iets over een religieus conflict. Is, is die term etnisch geweld terecht of niet? De Burmeese regering erkent deze mensen niet als een etnische minderheid. Zelf zien ze zich wel zo. En de reden waarom het conflict ook zo hoog oploopt... nu juist in dit deel van het land... is ook omdat van oudsher de boeddhisten in het westelijk deel... die hebben een hele sterke rol gespeeld in de onafhankelijkheidsstrijd. Dus die hebben een heel sterk gevoel van identiteit, nationaliteit... Burmaans-boeddhistische nationaliteit. De monniken spelen ook een grote rol in dit verhaal. Eén van de helden uit de onafhankelijkheidsstrijd... was een monnik die uit het gebied komt. Dus in het verleden zag je ook heel vaak dat rond de pagode... waar hij vandaan komt, uh, dat protesten daar ontstonden. Dus er, er is ook een lange geschiedenis... van een heel fel gevoel van, van nationalisme. Het speelt zich dus een beetje aan de grens af, aan de westgrens. Hoe wordt er in de rest van Burma op dit conflict gereageerd... Ja, aan de ene kant is de overheid openlijker over het feit dat het geweld plaatsvindt. Uh, aan de andere kant zijn er allerlei prominente dissidenten... die dus eigenlijk wel voorvechters zijn van democratie en mensenrechten... de afgelopen decennia, die toch uh, teleurstellend weinig van zich laten horen in deze kwestie... en het wel oproepen... In, in termen van algemeenheden, dat, dat er volgens de wet gehandeld moet worden... en dat de rust hersteld moet worden. Maar ze nemen het bepaald niet op voor deze eh, etnische minderheid. En, en vele van hen hebben ook de afgelopen maanden laten weten... dat zij ook vinden dat deze mensen niet in Burma thuis horen. Het probleem is dat Bangladesh deze groep eveneens als stateloos beschouwd. Dus die mensen kunnen in feite nergens terecht. Dus ook een deel van die burgerrechtenbeweging... die tegen de dictatuur aan de goede kant stond... laat hun als een baksteen vallen? Nou, die nemen het op een enkele uh, dappere ziel na... niet uh, openlijk voor hen op, nee. Ik begreep dat China op de achtergrond ook een rol speelt in dat conflict. Weet je daar iets van? Nou, Het is zeker zo dat het, uh, China met ogen zal bekijken... hoe dit zich verder ontwikkelt. Want uh, een van de gebieden waar nu de onrust ontstaan is... dat is een soort schiereiland waar een pijplijn aan wal komt... die olie en gas moet transporteren naar China. Dus daar, daar is voor China heel erg veel aan gelegen... om die toevoer die uh, rond 2013 van, uh, van start moet gaan... om dat natuurlijk wel door te laten gaan. En achter wie zou China dan staan? Achter, achter de meerderheid in Burma of achter de Rohingyas juist? Er is China heel erg veel aangelegen om de rust te herstellen. Dus dat is ook waarom zij de afgelopen jaren mede de Burmeese autoriteiten altijd gesteund hebben. Dat voor China democratie op een trapje lager staat dan, dan stabiliteit. Dus dat zal hun eerste prioriteit zijn. Hoe komt de rust in het gebied weer terug? Er is een uh, onderzoekscommissie naar de incidenten ingesteld. Dat lijkt me al heel wat voor Burmeese verhoudingen, een onderzoekscommissie. Wat hoop je dat er uit dat onderzoek komt, Minka? Ja, die onderzoekscommissie die is er. Uh, daar zitten een aantal prominente Burmezen in, maar geen Rohingyas. Dat is ook een van de bezwaren. Uh, daar zou de komende maand een rapport verschijnen met bevindingen, uh, waarop dan een beleid geformuleerd zou moeten worden hoe dit probleem aan te pakken. Maar de leden in die commissie hebben geklaagd dat zij toch minder toegang hebben gekregen tot getuigen dan ze zouden willen, minder vrijheden hebben gehad om het te onderzoeken hoe het allemaal in elkaar steekt. En ja, de, de publicatie van dit rapport is dus ook vertraagd. Dus het is nog erg afwachten wat de waarde zal zijn... van de, wat deze commissie kan, uiteindelijk kan gaan betekenen. Dank voor je toelichting en dank voor je komst naar de studio. Minka Nijhuis. Delfine, Delfine is töd. Niemand geeft ons een Chance. Doch kunnen we zien, dan voor immer en immer. En we zijn dan helden. De junks en jeugdprostituees van Baanhoofd Zoo. Alles kwam voorbij bij David Bowie, Heroes, Helden. Opgenomen in de Hans studio in Berlijn in 1977. Het maakte deel uit van drie albums die samen de Berlin Trilogy van Bowie vormen. Berlijn dus, want in 1307 besloten twee dorpjes aan de Duitse rivier de Spree voor te fuseren. En daarmee was. Berlijn geboren. Morgen viert de Duitse hoofdstad dus zijn 775ste verjaardag. Tegenwoordig als een wereldstad die steeds meer een trek is bij toeristen, ook uit Nederland. Wat verklaart die populariteit van Berlijn, Want die is er natuurlijk niet altijd geweest. Ik ga erover praten met twee mensen die er wonen, maar nu hier in de studio zijn. Joeke van Ooy, journalist bij Nieuwsuur, oud-correspondent van Nieuwsuur in uh, Berlijn. Maar uh, Djoeke, je, wo je woont ook nog steeds, maar je werkt hier in Hilversum, ik, ik, maar je uh, woont uh, in Berlijn. Ik uh, correspondent voor Dagblad Trouw in uh, Berlijn, uh, kleine correctie. En ik woon nu in het weekend meestal in Berlijn. Dus ik ga vrijdagmiddag stap ik hier in Hilversum op de trein die uh, zonder... Overstappen in één keer doorrijdt naar berlijn Hauptbahnhof. En dan heb je, zoals veel Nederlanders, daar zo'n leuk tweede huisje. In nee, niet een tweede huisje. Mijn, mijn, mijn vriend huis. woont in Berlijn en we hebben daar een heel groot en heel mooi huis. De andere gast is Bernd Muller, Nederlandicus. En werkzaam als een soort diplomaat in eigen land, want werkzaam bij de afvaardiging van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen bij de centrale regering. In Berlijn. Ook, ook van harte welkom. Uh, de, de burgemeester van Berlijn, Klaus Borlaert, heeft het altijd over Berlijn als een arme maar sexy stad. Joeken, is dat een uh, goede omschrijving? Ja, daar is hij jarenlang uh, enorm gevierd uh, mee geweest. Omdat het uh, een prachtige beschrijving is. Het is de, de, de stad met de hoogste werkloosheid van heel Duitsland. En tegelijkertijd wil iedereen erheen om te dansen, om feest te vieren... om kleren te kopen, om goedkoop te eten enzovoort. Dus die beschrijving klopt. Alleen wordt het nu een beetje tegen hem gebruikt... omdat, de omdat, de, omdat hij allerlei politieke blunders begaat. waardoor iets met is vliegveld minder... het vliegveld dat er maar niet komt. Hè? Precies, waardoor hij iets... Minder sexy is en het nu tegen wordt gebruikt. Maar. Want Berlijn ja. is het de partystad van Europa geworden? Nou, ik denk van wel. Het is een beetje zoals Amsterdam begin jaren tachtig uh, en uh, misschien New York in de jaren 70. Beschrijf het eens hoe het weekend in Berlijn is. Ja, maar ik woon natuurlijk niet uh, in, daar waar de leuke, jonge, mooie mensen wonen. Dat is de buurt hey. waar de leuke, jonge mensen wonen? Nou, de, mijn, zoon is... heeft net, uh, mijn zoon heeft net acht <laughs> maanden in Berlijn gestudeerd... en mm. die zei iedere keer dat het toch wel heel jammer was... dat je ook af en toe nog naar de universiteit moest. In ieder geval <laughs> begrijp ik dat je uh, Zo zonder daar dat je overdag gewoon, ook wat moet doen. Ja, ja. <laughs> dat, je, dat je daar de hele nacht in, in, uh, in oude S-baanstations en bunkers... Uh, parties kan vieren die ook nog niet eens zo duur zijn. De aantrekkingskracht voor jonge mensen is dat Berlijn eigenlijk... relatief goedkoop is ja, en dat en er is... alles kan. En dat, dat gebeurt inderdaad in een aantal wijken. Die zijn dan wel zo groot als geheel Amsterdam. Maar uh, dat is toch maar een, uh, ge, een bepaald gedeelte van de binnenstad... waar dat allemaal plaatsvindt. Dat was in Amsterdam ook zo in de jaren tachtig. Dat was ook helemaal niet overal. Jazeker, dat weet ik wel. Maar zeg Maar de oppervlakte van Amsterdam... Uh, van toen is nu de oppervlakte van, van geheel Amsterdam. Van toen is nu de oppervlakte van het gebied waar dat plaatsvindt. En de, de alternatieve scene, zoals dat toen heette, is, ja. is op Berlijn overgegaan eigenlijk? Nou, die alternatieve scene zit nu hier in de studio en is natuurlijk gevestigd in een rijtjeshuis ergens in Zeelendorf. Maar uh, van toen. En nu zijn het gewoon de onze kinderen die daar feesten. En uh, rondlopen. Ik ben er zelf op hersvakantie net geweest... en je struikelt er werkelijk over de toeristenbussen. Vinden de Berlijners dat eigenlijk leuk? Dat nou, een Berlijn is groot genoeg. Is. In Amsterdam vind ik het een probleem. Mm. Als ik daar rondloop, struikel je letterlijk over de toeristen. Ik woon midden in Berlijn. Ook nog aan de plek waar vroeger de muur stond. Mm. En ik kom nauwelijks toeristen tegen. Uh, dus de stad is groot genoeg om het te kunnen absorberen. Je hebt heel veel wijken uh, waar eigenlijk nooit een toerist komt... Um, dus dat is volgens mij geen probleem. Nou, niet helemaal. Ik denk, vind ook dat het in Mitte niet echt een probleem is... zeg maar waar de grote toeristische routes zijn. Want daar maar staat de reeksdag. Maar daar ik staat... weet wel dat zijn de vrienden van mij... die zijn dan zeg maar, in de scene die je noemt uh, zitten... hier bij de Görlitzer Park in het uh, Friedrichshain... in het leuke gedeelte van Kreuzberg... die zijn er een beetje moe van. Dat, dat, dat gewoon mensen bij hun in de ramen kijken... en een beetje aapjes kijken. Van, dat zijn dus nu de echte, de echte inwoners inboorlingen. Terwijl er eigenlijk niemand inboorling is, want ze zijn ook allemaal van ver weg of van uh, andere gedeeltes van Duitsland daar naartoe getrokken. Maar het voordeel is eigenlijk dat de stad zo groot is... dat iedereen eruit Ja, iedereen dat vind ik tegen. eigenlijk, ja. dat je er weinig van merkt. Er wordt ontzettend veel in Berlijn geklaagd... maar dat ja. wordt het volgens mij al 775 Just. jaar. Ja, dat kan. Dus uh, de, de mensen ja. klagen onmiddellijk als er, uh, als er ineens uh, de, de prijzen van de huizen... die eigenlijk enorm laag zijn in Berlijn... maar als die door toerisme worden opgedreven tot een paar euro meer... en dat zijn dan nog steeds prijzen waarvoor je hier in Diemen-Zuid... nog geen woning vindt. Ja. Um, dus geklaagd wordt er veel, maar je merkt daar eigenlijk, vind ik, in de stad vrij weinig van. Zodra je in een hoekje omgaat, ben je al iedere toerist. Dat weinig. vind ik ook dergelijk. Ja. Bernd, hoe komt die stad eigenlijk zo goedkoop? Want alle wereldsteden zijn onbetaalbaar. Londen is onbetaalbaar. Parijs is onbetaalbaar. Zelfs Amsterdam en Utrecht dan een beetje. Het heeft een voorgeschiedenis en een geschiedenis. De voorgeschiedenis is de gedeeltheid, de, de, de, de deling van Berlijn. Niemand behalve, zeg maar, uh, zeg maar, de, een ja, mensen die weg wilden van die niet naar het leger wilden, bijvoorbeeld, uh, maar uh, weinig mensen die gewoon gingen voor werk of zo voor een baan. Dat was in Berlijn. het West-Berlijn, was in West-Berlijn. Oost-Berlijn was iets geheel anders. Oost-Berlijn was gewoon uh, de hoofdstad van een centra centralistisch land. Daar waren heel veel uh, ambtenaren van Oost-Duitsland zaten, heel veel bonzen. En daar waren um, de huurprijzen natuurlijk door de die, staat vastgelegd. En maar de huurprijzen in west perlijn waren ook niet, zo, niet, niet echt groot. Maar goed, dat was toen allemaal, het is nu 2012, ja, ja, maar het is nog steeds ja, maar, een goedkoopte ja, maar, eiland. Maar je hebt heel veel leegstand in het Oosten, omdat er heel veel mensen weg zijn gegaan uit de wat lelijke buurten, uh, dat wil zeggen de plattenbouten, uh, dat is de woningbouw van de DDR, die dus ontzettend lelijk was. Daar is een gedeelte van gesloopt, maar er is nog steeds veel leefstand. En je ziet dat er na de val van de muur eigenlijk weinig uh, werkgelegenheid is gekomen ja. naar Berlijn. Dus de druk op die woningmarkt is beperkt gebleven tot een aantal mensen wat met de regering meekwam. Nog niet eens allemaal, uh, maar... Er kwamen geen nieuwe vormen van werkgelegenheid. Waardoor de druk op die woningsmarkt eigenlijk niet is gegroeid. In bepaalde plekken wel, zoals mensen die een tweede huis hebben. Maar voor de rest is de het is druk niet geworden. zo groot. De leegstand is nog steeds groot. En werkgelegenheid in het oosten is dus heel veel minder dan voor de muur. En in het westen is het ook minder geworden. De grote bedrijven, op, volgens mij op Siemens en Schering, nou, zijn weg. Ja, dat zijn inderdaad de twee kanten. Sexy en hip, maar ook arm. Um, je kunt Berlijn natuurlijk niet bezoeken zonder tegen de geschiedenis uh, op te lopen. Soms in dezelfde straat uh, uh, liep de muur, maar was ook het hoofdkantoor van de Gestapo en de SD gevestigd. Voor het toerisme in Berlijn, wat, wat maakt dat uit? Je had toch wel heel beladen geschiedenis die helemaal niet zo hip en sexy was. Ja, volgens mij is dat een van de... behalve dan dat nachtleven en die nachtclubs en dat eindeloze feesten... is het natuurlijk... Uh, Berlijn is een soort open wond in ieder geval. Een stad met enorm veel littekens. En dat maakt ja. natuurlijk ook voor een groot deel die aantrekkingskracht uit. Juist omdat je die geschiedenis die ook onze geschiedenis is... Voor een deel. Ik bedoel, het hol van de leeuw uh, is het voor een deel. En dat idee dat zo'n stad een muur had... waar aan de ene kant uh, mensen woonden... die met de andere kant niks meer te maken hadden... dat spreekt enorm tot de verbeelding. En ik denk dat dat ook de aantrekkingskracht... Ja. Ja. Daar wordt ook veel aan gedaan, vind ik. Ik vind dat zeg maar, de monumenten zijn goed verzorgd zijn. Dat de tentoonstellingen zijn goed Zijn er echt, veel vooral? En ze zijn heel goed gedaan, heel veel, vind ik. Ja. Echt heel veel. Op één na, ik vind de Checkpoint Charlie Phoenix is dus niks. Nee, maar, ja, maar ja, die telt dus, ook maar, helemaal niet meer. Want maar de is andere al... dingen die zijn echt goed verantwoord. Ja, en er zijn ja. ook nog daarbovenop heel veel uh, initiatieven van mensen die bijvoorbeeld naar de zogenaamde onderwereld gaan. Daar kun je een, een oude bunker uit de Tweede Wereldoorlog bezoeken. Je kunt door uh, de oude. Luchthaven Tempelhof uh, uh, lopen met een tocht. D dit soort dingen zijn hartstikke ja. leuk natuurlijk. Maar Want is dat ook niet handel. heel erg macaber? Ja, wat is nou macaber? Geschiedenis is altijd macaber. Ik denk ook, ja. Mensen hebben elkaar gewoon afgemaakt in de geschiedenis. Dat was gewoon heel erg verschrikkelijk. En Berlijn is meerdere malen in, de in die 775 jaar getroffen... door de meest verschrikkelijke dingen en daarna... Altijd was er weer een periode van bloei waarin men dacht... Ach, nu worden we de grootste stad van Europa, nu gaat het gebeuren. Ja, nee. En in die tijd zitten we eigenlijk nu weer. Tot slot kort, wil ik van jullie allebei nog een geheim tip hebben. Wat is de mooiste plaats om, om te bezoeken? Tjoeken? Bernd. De mooiste plaats om te bezoeken is s'avonds met iemand... die je uh, graag wilt versieren naar uh, Baar Solaar te gaan. Waar is dat? Dat is boven de anhalta Bahnhof. De mooiste plaats uh, die ik eigenlijk kan bedenken... is uh, de buurt waar ik vroeger gewoond heb. Uh, althans de afgelopen twintig jaar gewoond heb. En dat is in uh, Moabit. En dan de begraafplaats um, waar um, meerdere verzetstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn doodgeschoten. Heel klein, in Tiergarten. Ik heb tijdens de herfstvakantie nog gezocht naar de bunker van Adolf Hitler... maar daar was nu het Chinees restaurant Peking eend gevestigd. Mag, mag ik jullie bedanken? Een rare stad. Mag ik jullie bedanken voor dit? Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. En morgen kiest Oekraïne een nieuw parlement. Wie neemt het op tegen de regering van Viktor Yanukovych... en haalt het iets uit? Geert-Jan Haan komt als journalist vaak in de Oekraïne. Goedenavond. Het is een bonte stoet aan opponenten die het tegen de president opnemen... maar de belangrijkste is wel zwaargewichtbokser Vitaly Klitschko. Is die populair? Ja, Vitaly Klitschko is uh, heel populair in Oekraïne. Uh, allereerst omdat hij wereldkampioen boksen is... omdat uh, zijn broer uh, Vladimir dat ook is. Uh, ze hebben samen aan de Olympische Spelen meegenomen. Vanuit de sport zijn ze dus populair. Uh, nou is uh, Klitschko uh, Vitali, een succesvol politicus aan het worden... Maar dat is eigenlijk omdat hij, in tegenstelling tot andere politici, um, weinig op zijn skerstok heeft. Want de rest is corrupt? Uh, nou, de, de rest heeft al eens aan de knoppen mogen draaien, of draait nu aan de knoppen. Dus Janukovic momenteel, um, Julia Timoshenko, die wij kennen in het Westen als de mooie blonde dame met de, de karakteristieke vlecht. Um, ja, ze hebben allemaal wel iets gedaan, uh, corruptie, uh, fraude, noem het maar op. Um, en het risico heeft nog nooit geregeerd. Hij heeft nog nooit in het parlement gezeten, dus uh, ja, is nog blanco. En dat spreekt eigenlijk de mensen aan, omdat ze soms ook niet meer weten wat ze moeten kiezen. Hoe heet zijn partij? Oudar, En dat betekent uh, toepasselijk uh, stoot of uh, klap. Nou, ja, goede naam voor een, uh, voor een bokser. En wie weet gaat hij een klapper maken morgen. Er staat ook nog een uh, topvoetballerkandidaat, Sevchenko. Ja. Maak ja. die kans. Uh, ik vraag me af of hij serieus uh, een politieke carrière overweegt. Hij staat op de lijst van de partij Voorwaarts. Dat is een kleine oppositiepartij die allereerst nog maar moet zien of ze in het parlement komen. Omdat de kiesdrempel van 5% moet worden gehaald. Hij, je kan hem zien als een lijstduwer. Uh, maar waarschijnlijk is hij vooral gelokt met een grote zak met geld om mee te gaan doen. En ervoor te zorgen dat die partij hoge ogen gooit. Plus die partij waar Shevchenko dus aan verbonden is, moet ervoor zorgen dat de oppositie. En dat is dus Klitschko of de voormalige partij van Timoshenko. Uh, dat die dus niet te veel stemmen krijgen... zodat de huidige president, Janukovic met zijn partij van de regio's... het wordt hopelijk niet te gecompliceerd... dat hij uh, zoveel mogelijk uh, ja, vrienden om zich heen heeft in het parlement. Aha, een schijnpartij. Ja, zo kan, zou je het goed kunnen noemen. Maakt het eigenlijk iets uit, die verkiezingen? Of staat de uitslag in Oekraïne eigenlijk wel vast? Er zijn volgens mij 10.000 waarnemers in Oekraïne... Uh, van de, onder andere van de uh, OCV, uh, OSVE... Um, ik heb eigenlijk uh, geen idee. Ik denk persoonlijk dat het inderdaad niet zoveel uitmaakt. Uh, in de peilingen blijkt, uit de peilingen blijkt dat Junukovic er uh, zeer goed voor staat, zijn partij ook. Um, het is vooral te hopen voor hem dat de andere partijen uh, mogelijke coalitiepartners genoeg stemmen halen. Dan hebben we het over bijvoorbeeld de goede oude communisten die uh, met een soort revival bezig zijn en veel procenten lijken te gaan winnen. Um, maar eigenlijk denk ik dat het land weinig verandering zal ondergaan de komende tijd. Het klinkt als een interessant en vooral ook goud-eerlijk land. Dank u wel, Geert-Jan Haan. Graag gedaan. En dit was met het morgen deze zaterdag. Dit ging over de Boekraïne. Nee, over een bokser. Morgen John Jansen verhalen met onder meer de dagboeken van Harry Mulish. Goeie zondag.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 Dit is Radio 1.